met ruim 13% toe tot 321 miljoen ton. Uitschieter was de overslag van IJzererts en Schroets, met een groei van 112%. Alleen de overslag van agribulk, zoals granen, zaden... en grondstoffen voor veevoer, nam af met 7%. De oproerpolitie heeft een eind gemaakt aan de blokkade... van een grote olieraffinaderij bij Parijs. Grand Puy is een van de elf brandstofdepots... die al een kleine twee weken door stakers worden geblokkeerd... President Sarkozy zei eerder deze week dat hij de blokkades wil opheffen. Duizenden benzinestations in heel Frankrijk zijn dicht omdat ze geen voorraad meer hebben. De Senaat stemt waarschijnlijk vanmiddag over de hervormingsplannen van de regering. Een van de maatregelen is dat de prepensioenleeftijd wordt verhoogd van 60 naar 62. De leeftijd voor het staatspensioen gaat van 65 naar 67. En dan het weer. In het noorden overwegend bewolkt en enkele buien. Elders overwegend droog en later op de dag gere geregeld zon. Middagtemperatuur ongeveer 12 graden. Dit was het NOS.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 Sleep in your eyes, it may take.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 Dat is dus helemaal mis. Komt... Ik heb aan het verkeerde knopje gezeten. Ik ga het heel snel opnieuw doen. En nu gaan we weer van alles mis. Ik kan het helaas niet draaien. nummer. Dat is jammer. Oh. Once more around midnight You will whisper You'll kiss me You'll kiss me right out of this world When you kiss me So please don't push me off this close